11 uur. Watermalgemoed met het NOS-journaal. In Garkov in Oekraïne is een transportvliegtuig vertrokken... met lichamelijke resten van MH17-slachtoffers. Het is het eerste transport van lichamelijke resten in ruim drie maanden. Minister Koenders van Buitenlandse Zaken was aanwezig... bij een korte ceremonie op de luchthaven van Garkov... die hij indrukwekkend en aangrijpend noemde. Na een minuut stilte werden vijf kisten het transportvliegtuig ingedragen...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 In 24 gevallen is de kinderbescherming daadwerkelijk ingeschakeld. Volgens de raad zijn het jonge mensen die geen idee hebben hoe het er in Syrië of Irak echt aan toe gaat. De Amerikaanse acteur Robin Williams had geen drank of drugs gebruikt toen hij in augustus zelfmoord pleegde. Blijkt uit het officiële rapport van de lijkschouwer. Kort na zijn dood werd gesuggereerd dat Williams weer worstelde met oude verslavingen. Maar in zijn bloed is alleen een normale hoeveelheid voorgeschreven medicijnen gevonden.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 In de Randstad staan files op de A1 van Amsterdam richting Apeldoorn. Dan staat tussen Amersfoort Noord en Barneveld een 3 kilometer. Dat komt door een gestrande auto, blokkeert bij Barneveld een 1 rijstrook. Op de A2 Den Bosch naar Utrecht staat door een ongeluk tussen Kloopendijl en Beest 3 kilometer. Daardoor zijn bij Beest 2 rijstroken dicht. En veel vertraging door wegwerkzaamheden op de A16 Rotterdam richting Breda. Dan staat tussen Dordrecht Centrum en het Klaverpolder 8 kilometer. Werkzaamheden duurt het hele weekend. Als u nog bij Rotterdam bereidt, dan kunt u beter omrijden via de Heino-tunnel over de A29... of via Gorkum over de A15 en de A27. Tot zover de verkeersinformatie. In Circus Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland.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 is Zin in ZFM. ZFM. Met nu. Goedemorgen, Zanwoort. Ik zie dat we in bloed. Je bent. Je bent. You troubles, I've got mine, mine. She's found somebody else to take your place. You got your troubles, I've got mine. I've got my time. You need some sympathy Well, so do I You've got your troubles Ja, welkom terug bij Goede Morgenzand. Het kort tweede uur. En uh, dat tweede uur beginnen we traditioneel met een, een politiek item. Het zal niemand uh, verwonderen dat uh, dit. Uh, tweede uur en dit politieke item beginnen met uh, de oudere partij Zandvoort, want daar is natuurlijk het een en ander uh, te doen daaromheen. Zeker. Welkom uh, Carl Simons als vertegenwoordiger van die partij. Dankjewel Henny Don, luisteraars. En niet alleen uh, het een en ander om te doen, maar we willen natuurlijk ook wel heel graag weten hoe nu verder. Wij zijn uh, behalve in het verleden ook wel een beetje in de toekomst geïnteresseerd, denk ja, ik. Ja, denk ik ook. Uh, Carl, met jouw welnemen wil het eigenlijk over ons toegemeten tijd hebben over drie zaken. Dat zijn de open brieven, De open brief van OPZ in de Zandvoortse Courant. En de openbrief van de familie Cohen op social media. Die te verwachten was, die daar tegenover staat. Dat is onderwerp 1. Onderwerp 2 is... Uh, de aangifte die tegen jou is gedaan, waar we kort over kunnen zijn, want dat loopt, daar kunnen we niet zo gek veel uh, mee doen. En eigenlijk wat ik het uh, belangrijkste onderwerp vind uh, is, uh, ja maar hoeven we nou verder, we hebben echt een nieuwe wethouder nodig om uh, de zaken op, uh, op de rail te houden. Ja, en wat we ook graag even willen weten is um, het, uh, het nieuws in uh, de media dat er een overleg komt met de commissaris van de Koning. Met fractievoorzitters, dat is natuurlijk volgens mij, uh, maar heel veel weet ik er ook niet van, nieuw. Of in ieder geval niet heel erg gebruikelijk. Dus daar nee. zijn we heel erg benieuwd naar. En uiteraard wat Don zei van hoe nu verder. Want het wordt natuurlijk erg tijd dat er weer uh, rust in de tent komt. Dat het stof gaat liggen, dat er een nieuwe wethouder komt. En dat uiteindelijk Zandvoort uh, weer een goed bestuur krijgt. Ja, goed. Dus daar willen we ook graag het een en ander van weten. Karel, ik. ik val meteen maar met de deur in huis. Er is nogal wat kritiek op de oudere partij Zandvoort. En die richt zich ook op jou persoonlijk. En eigenlijk hoor je steeds meer, zou die Simons niet moeten vertrekken. Heb jij daar in die richting gedacht om af te treden? Nee, want uh, ik zou graag mijn taak willen afmaken. Ja. Ik uh, ben uh, gekozen en onze partij is gekozen door de bewoners van Zandvoort, door de kiezers. En die hebben een bepaalde taak meegegeven, tenminste zo zie ik het. En het is wel moeilijk met alle dingen die nu op dit moment uh, gebeurd zijn. Maar die taak die wil ik graag afmaken. Ik, het is erg makkelijk om nu, t, uh, als je onder druk staat, want dat is natuurlijk zo, uh, om dan een bijltje erbij neer uh, te gooien. Maar uh, zo zit ik niet in mijn kaard, don. Ik wil graag die taak afmaken. En uh, ik denk dat als we tot goede oplossingen komen, dat over een jaar uh, die dingen vergeten zijn en dat we die vier jaar, die willen we graag benutten... er zijn er nog 3,5 pak weg uh, van over... om die goede dingen die we van plan zijn... met dit, uh, deze coalitie en dit uh, college... en ik hoop dus uh, vrij snel weer een nieuwe wethouder te kunnen leveren... Uh, om die taken inderdaad te vervullen en te zeggen... we willen iets neerzetten, want dat is onze belofte... en daar staan we voor. Ja. Uh, dan gaan we maar even meteen naar het eerste onderwerp. Dat zijn de open brieven. Jullie hebben als OPZ heel duidelijk... ...uit de doeken gedaan... ...hoe het hele verhaal met wethouder Cohen is gelopen. Ja, klopt. Te verwachten viel natuurlijk dat daar een reactie van de familie Cohen op zou komen. Die is op de... Ik weet niet of je het gezien hebt... ...die is op social media in ieder geval heb ik hem opgepikt. Ik weet niet of je de brief van mevrouw Cohen daarover hebt gelezen. Niet precies, nee. Nee, nee oké, okay, goed. Uh, het verhaal komt er eigenlijk in, in het kort op neer... ...dat... Uh, nog openzet. Nog Han Cohen een gewenst persoon was. In de huidige college en raad. Nou zo zou ik het niet willen stellen. Nou nee wacht even. Ja, dat oké, is het, wacht even. de teneur van, van het verhaal. Uh. In, in deze open brief. Uh, en dat uh, het verhaal van het schuurtje in feite de stok was waarmee geslagen is. Nee. nee. Nou ik wilde graag re jouw reactie. Want jullie... Open brief, vertelt wat anders. Ja, inderdaad. Ik denk ook dat het, uh, het hele uh, gebeuren rondom uh, Han Cohen... ...waar ik blijf betreuren dat het überhaupt zo uh, gelopen is... ...maar dat is geëscaleerd door de brieven die uh, Han uh, geschreven heeft... ...die zijn vrouw geschreven heeft, die zijn dochter geschreven heeft. Uh, ik denk dat die zaken daaromheen... ...het ging natuurlijk allemaal om het schuurtje... Maar er gingen andere dingen spelen. Dat is dat de verhoudingen in het college verstoord werden. Die waren al moeilijker geworden. Zeker de, de verhouding tussen Han en de burgemeester. Want hij nam de burgemeester kwalijk dat hij dat niet even voor hem regelde. Nou, dat was niet te regelen. Hij had zelf die zaken moeten regelen. Want als als het ik niet... jou heel even mag onderbreken. Ja, de teneur in, in, in ja. die open brief is ook. De burgemeester was daar tegen. En jullie zijn meelopers. OPZ, nee. D66 en CDA. Nee nee, nee, nee, nee. Het ging niet meer om het schuurtje. Even dan daarna terug. Uh, ik zat naar een andere koers om dat even te vertellen. Domme, dat ja. geeft niet. Uh, even terug dan naar het schuurtje. Kijk, het schuurtje was helemaal het geval niet meer wat speelde. Uh, uh, de manier waarop. Uh, alle zaken verder in het college geregeld werden. Dat is het gebeuren. En uh, de beladenheid die Han Cohen op zijn schouders heeft geladen. Met alle reacties. En eind september uh, de brief van 19 augustus. Die toen naar boven kwam. Die door zijn vrouw is toegestuurd aan de leden van het college. En de fractievoorzitters. Daar hebben vooral de... Andere collegeleden aanstoot aangenomen. ...want er stond er beschuldigingen in. Daar stond ook uh, het hele DTM-verhaal in, wat uh, eigenlijk een college-aangelegenheid is, die daardoor naar buiten werd gebracht. En toen hebben zijn eigen collega's het vertrouwen in hem opgezegd. En na de rand, die daarop volgende zondagavond, is de hele coalitie bij elkaar gekomen, inclusief de drie wethouders. En toen is na afloop daarvan het, uh, als slotconclusie... Het vertrouwen in Han opgezegd en dat is dan in die raadsvergadering bekrachtigd van 2 oktober. Ja, dat, de, de, Met andere die... woorden, even, even nog die ja, laatste zin ja, ja. Don. Uh, het schuurtje was de aanleiding, maar de oorzaak waren verstoorde verhoudingen die zijn ontstaan. En daardoor is het fout gelopen en konden wij Han niet langer steunen. Want we hadden hem graag gesteund als het alleen om dat schuurtje was gegaan. En de aanpak en dat naar de rechter brengen en zeggen rechter doe eens een uitspraak. Hoe zit dat nou precies? Hoe denkt u daarover? Dat is wat anders natuurlijk dan verstoorde verhoudingen. Daar kunnen wij ook niets meer aan repareren. Ja, het omslagpunt was die zondagavond dat ja, de coalitiepartijen ja. bij elkaar exact. kwamen. Klopt. Tot dat moment hebben jullie constant uh, Han Cohen uh, gesteund. Nou, dat we hebben daarvoor staat ook in de brief al, we hebben van, daarvoor van, van al Cohen, onze Cohen. On, daarvoor al hebben we onze steun aan Han opgezegd. Uh, nog even, eigenlijk uh, als fractie bedoel ik dan. Ja, ja. Uh, de zaterdag de vrijdag of zaterdag daarvoor, ik weet niet meer precies op welke dag, want mm. er speelde toen in die dagen zoveel achter elkaar. Uh, zijn we ook bij elkaar geweest met Han, zijn adviseur en zijn vrouw. En uh, toen hebben we daar dus gezegd, ja dit kan zo niet langer, wij zien het niet meer zitten. Toen hebben ze als uh, laatste redmiddel ingezet om uh, een brief aan de commissaris van de koningin uh, te schrijven. Uh, en toen hebben we gezegd, nou schoorvoetend, uh, uh, de een van uh, ons uh, drieën, we zaten ook daar met drie mensen van OPZ, de een zei nou, nou misschien wel. Ik was daar niet zo voor, want ik zag geen oplossing door die verstoorde verhouding, want dat was natuurlijk maatgevend geworden op dat moment. En uh, nou, toen hebben we uh, gezegd, nou, laten we, misschien is dat een uitweg, laten we dat doen. Laten we dat ondersteunen. En uh, de zondagavond, hebben de, de coalitie wist natuurlijk inmiddels van alle, alle gebeurtenissen af. En die heeft uh, gevraagd ook om, laten we met elkaar overleggen. Laten we met z'n allen op de zondagavond bij elkaar komen. En ook bij die, dat overleg, heb ik in feite gevraagd. Uh, aan de twee andere wethouders, legt nou eens aan Han uit... waarom jullie vinden dat dat niet langer zo kan. En dat hebben ze geprobeerd uit te leggen... maar daar ontstond ook weer een dermate een discussie, een woordenwisseling... dat het geen luisteren was of communiceren met elkaar. Maar het lukte niet meer. Dat is ook duidelijk uit die vergadering naar voren gekomen op die zondagavond tijd van de coalitie. En die verstoorde verhoudingen waren zo belangrijk geworden. En eigenlijk maatgevend in een college. Want daar moet je natuurlijk van collegiale samenwerking moet je het hebben. Je moet gezamenlijk werken voor Zandvoort. En daar was geen sprake meer van. En dan okay. wordt het heel erg moeilijk door. Ja, de suggestie dat de oudere partij onder druk gezet is door CDA en D66 om Han hen te laten vallen, is dus niet juist? Nee, is niet juist. We zijn gezamenlijk tot de conclusie gekomen... Uh, dit kan niet langer zo. Want je, je eigen wethouder blijft je natuurlijk tot het laatste steunen, uiteraard. Maar het moet wel mogelijk zijn. En als hij zelf dat onmogelijk maakt... door alles wat er rondomheen gebeurd is... ja, dan zeggen wij ook, ja, hier hebben we geen basis meer. Om die steun nog te verlenen. Ja, er blijven een paar losse eindjes. Vertel. Uh, ja, bekend is dat... Uh, dat Han Cohen... een wat minder gewenst persoon... op draadhuis was, door zaken... die in het verleden gebeurd zijn. Uh, waardoor... Ambtenaren hem niet, nou laten we zeggen, niet zo aardig vonden meer. Mm -hmm. Dus nog zachtjes uitgedrukt, maar. Nou, heeft, dat, dat een, heeft dat dan een rol gespeeld? Het begin misschien wel, maar degene om wie dat ging, die hebben elkaar de hand geschud. Dus op een gegeven moment was dat over. Maar er waren zaken uit het verleden die speelden. Mensen die ja, niet meer goed met elkaar overweg konden. Dat speelde inderdaad in het verleden van Han. Maar degene om wie het ging en Han, die hebben elkaars handen geschud en gezegd, nou, Zantero. Over. We gaan nu vanaf nu samenwerken. Want dat moet natuurlijk. En uh, nee dat is. Uh, geen reden geweest. Tot, uh, tot dit gebeuren. Het is zuiver. Het, uh, alle brieven die geschreven zijn. Alle aantekeningen gemaakt zijn. Als, uh, als er een college overleg wordt. En je krijgt dan naderhand de rand dingen uit het college Schriftelijk om je oren. Dan gaat langzamerhand dat vertrouwen. Om samen te werken gaat weg hebben. En dat is hetgeen wat speelt. Ja, uh, Had OPZ. Uh... Niet beter uit moeten kijken met naar voren schuiven van een kandidaat als Han Cohen. waar enige conflictzaken rondom hem speelden. misschien wel. Ik weet het niet. Maar ik Is had dat een vertrouwen. les die jullie daar niet in ieder geval ja, uit moeten altijd. trekken? Je moet altijd uh, lessen leren uit hetgeen wat, uh, wat gebeurt. En uh, we hebben niet kunnen inschatten dat uh, dit op die manier uh, zou escaleren. Want dan begin je daar natuurlijk niet aan. Uiteraard. Als je kunt vooruitzien dat iets helemaal zou kunnen gaan mislopen. Dan, uh, dan begin je aan zo'n uh, zo zaak niet. Maar wij hadden alle vertrouwen in Han. En eigenlijk nog. Wij betreuren het alleen dat... Want in zijn kennis en kunde, hè, daar, heb, daar heb ik het dan met name over. Maar wij betreuren het nog dat het zo gelopen is en dat met al die dingen daar rondomheen. Doodzonde. Dat dat gebeurd is. Oké. Okay. We hebben nog een paar onderwerpen. Ja. Zullen we eerst even muziekje draaien. Oh, dat Om is dit even goed. te ja. laten inzinken. <lacht> <lacht> techniek is verrassen we nu. Het <lacht> was een teenage wedding en de oude wished hem wel. You could see that Pierre did truly love the mademoiselle And now the young monsieur and madame have rung the chapel bell C'est la vie, c'est the old folks, it goes to show you never can tell They furnished off an apartment with a two-room robot sale The cooler radar was crammed with TV dinners and ginger ale I found work, the little money coming worked out well C'est la vie, said the old folks The culture show you never can tell They had a high-five phone, oh boy, did they let it blast 700 little records, all rock, rhythm and jazz But when the sun went down, the rapid tempo of the music fell Still IV said they all folks, it goes to show you never can tell. They bought a souped-up chitney, was a cherry red 53 And drove it down to Orleans to celebrate the anniversary. It was there where Pierre was waiting to the lovely Mademoiselle. Still IV said the old folks, he to show you never can tell.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 Een keer is leuk, de andere keer wat minder leuk. Uh, nog eventjes over die, uh, waar we het net over hadden, die twee open brieven die nu naast elkaar liggen. Gaan jullie daar actie opnemen of moet je daarover beraden? Uh, zeg je, uh, we laten het voor wat het is. Hoeveel zijn die over te beraden? Ja, ik vind correspondentie via Facebook, uh, dat vind ik geen goede zaak. Uh, dat ten eerste. Ik, heb ook, uh, ik ben gestopt op een gegeven moment om uh, alle... ...berichten op Facebook uh, te volgen... ...want het is een klein groepje van pakweg 20 mensen... ...die uh, uh, zeer negatief commentaar alleen maar hebben... ...en weinig opbouwend... ...en uh, ja, dan zit dan er ook geen essentie meer in... ...om dat te blijven volgen. Oké. Okay. Nog even, dan sluiten we dit onderwerp af. Uh, de partij OPZ, gaat die nog wat doen? Gaat die bij elkaar komen om te praten over de situatie nu? Uh, Jullie hebben hoeveel leden ongeveer? Uh, ergens tussen de 60 en 80, 80 uh, don. Uh, uh, Ga je leden nog raadplegen? Uh, wij moeten zelf eerst als uh, bestuur en fractie uh, deze zaak oplossen natuurlijk. En uh, uiteraard gaan wij uh, verantwoording afleggen aan onze leden. We zullen een, uh, want wij willen ook uh, graag een uh, ledenvergadering bij elkaar roepen. Maar dat is eigenlijk door alle ontwikkelingen. De een volte op de ander zo snel. Het was al eerder de bedoeling moet ik eerlijk uh, zeggen Don. Om dat te doen. Maar uh, het is eigenlijk opgeschoven door alle ontwikkelingen. Want in die ledenvergadering, niet alleen dat we die willen raadplegen, dat we met elkaar willen praten over de zaken, maar wij willen ook het bestuur weer op orde brengen, want er zijn mensen uit het bestuur weggevallen en die posities ja. willen we weer graag laten innemen, dat het weer compleet wordt en dat we ook die dingen kunnen doen die je als partij voor je aanhang moet regelen. En zeker voor je leden. Dus uh, we zijn daar druk mee bezig. Dat ja. wegvallen van mensen uit bestuur... heeft dat te maken met deze hele... Nee, nee, nee dat was al daarvoor gebeurd. We hebben, uh, we hebben een nieuwe voorzitter gehad... en die is eigenlijk binnen uh, een half jaar... is die uh, opgestapt. En ook verhuisd vanuit Zandvoort... naar, uh, naar Heemstede is die ik uh, verhuisd. En uh, ja, dat, dat, dan heb je net een nieuwe voorzitter... en dan, uh, dan is die, is die weer eigenlijk weer weg... En, uh, dat is heel vervelend geweest. En ik heb ook, uh, uh, ik zie ook als je kijkt naar uh, partijen, hoe die functioneren. Dan is het altijd moeilijk om kader te krijgen. Maar gelukkig hebben we een aantal mensen die bereid zijn om te helpen. Want we hebben één of twee opzeggingen van lidmaatschap gehad door deze dingen. Maar we hebben ook mensen erbij gehad die zeggen. Nou, uh, dit gunnen we jullie niet. We willen helpen. Wij worden lid. Hoe kunnen we meedenken? Dat is heel positief. Oké, okay. goed. Dat was het, Voor zover uh, dit onderwerp dan uh, ja. nu. Uh, dat dan hebben we het. Het. nog dat de aangifte die aan jou is gedaan over ja. het mogelijk lekken uit. Een, wat is, was dat nou een seniorenconvent, ja. seniorenconvent? Wat is het seniorenconvent? Om even duidelijk te maken nou, wie er, zit daar? Uh, dezelfde die in het presidium zitten, de fractievoorzitters. Okay. Alleen, van, alle als, of? van alle partijen? Van ja. alle partijen, Er is dus een seniorenconvent. En er is een presidium. Exact. is niet hetzelfde. Uh, nee. Leg dat eens uit voor uh, ons leken. Uh, de bedoeling, en zo is het geregeld in ons, uh, in ons reglement. Dat is dat het, uh, het presidium die regelt eigenlijk alle procedurele zaken. En als er zaken zijn, vertrouwelijke zaken, die, uh, waar een bepaald uh, oordeel over geveld moet worden. Wat gedeeld bijvoorbeeld de burgemeester wil delen met, de, met het presidium. Dan benoemt het een seniorenconvent. Dat is er dus. Het bestaat ook uit de fractievoorzitters. En daar worden die vertrouwelijke zaken behandeld. Ah, Oké. Okay. Goed. Want er ging eventjes in gesprekken die ik had zo met mensen in het dorp. Ja, seniorenconvent en uh, ja, daar zit alleen Belinda Gurrensson en Carl Simons in. Maar dat kon ik me niet voorstellen dat het zo was. Nee, dat is niet zo. Want dat zou inderdaad een beetje raar zijn. Daar zitten alle fractievoorzitters in. Daar zitten alle fractievoorzitters in. Het is het seniorenconvent wat de aanbevelingen heeft gedaan om aangifte te doen. Uh, nee, dat, dat? Is, dat is een eigenstandige beslissing van de burgemeester. Er is daarnaast nog een integriteitscommissie. Ja. En voor het gemak is dat dezelfde uh, commissie die elk jaar uh, een evaluatiegesprek uh, houdt met de burgemeester. Ja. En uh, die uh, integriteitscommissie is bij elkaar geweest. En daar heeft uh, de burgemeester eigenlijk mee geklangboord... Ik ben daar in het begin even bij geweest. Toen ben ik weggegaan. Uh, omdat het uh, over jou. Over mij zou kunnen gaan. Als uh, betrokkenen uh, die mogelijk iets gedaan zou hebben. wat dan niet door de beugel zou kunnen. Maar daar ben ik weggegaan. En die in, uh, de burgemeester heeft dus geklangbord met die integriteitscommissie. Van. Uh, ik heb die en die punten en ik. Uh, ja. Ik zit daarmee. Wat vinden jullie daarvan? En hij heeft toen eigenstandig na dat gesprek gehad te hebben. Besloten om aangifte te doen. Dat is de aangewezen en, persoon ook binnen de gemeente? Ja, dat be, dat, de bestuursfunctie burgemeester. Die, die, die regelt ook om integriteitsproblemen. Want hij valt het onder. Wij hebben een, een integriteitscode. Een boekje waar ja. al dat ding is aan. Wat een ratio dit. En een collegelid. Dus die zijn gebonden aan bepaalde regels. Nou, die, als die dan niet opgevolgd worden. Dan beheert hij dat ja. namens de raad. Nog even daarop terugkomend. Um, de beschuldiging is dat er gelekt zou zijn door jou uit het seniorenconvent. Nu zeg je zelf, er bestaan regels. En een van de regels is, seniorenconvent is geheim. Dat is wat daar besproken wordt, mag niet doorverteld worden. Er wordt dit? Er, er, er, er, uh, ja, ja en nee. Het, het moeilijke namelijk is, uh, Hennie, dat... Uh, uh, de wetgever denkt daar nogal anders over. Die, uh, het seniorenconvent is namelijk geen, heeft namelijk geen wettelijke bevoegdheden. Uh, nee, die maar jullie hebben waarschijnlijk zelf de regels neergelegd ja, voor het seniorenconvent. Maar als het, het, het VNG en de vereniging van g uh, uh, aangeven en het VNG is dus de Vereniging van de Nederlandse Gemeenten... Uh, als die aangeven dat die regels uiteenlopen... en dat uh, bepaalde regels, ik ga geen artikelen noemen... maar de, die, die spreken elkaar tegen... en die zeggen dan... Uh, de, uh, de bescherming van de raadsleden om te kunnen zeggen... Uh, wat zij moeten zeggen en wat zij willen zeggen... die is groter dan het vertrouwelijk houden van gegevens. Dat lijkt mij een... Uh... Een, een, een wat heikel punt, om het maar klopt, even heel klopt. zachtjes te dat zeggen. Klopt, dat is ook zo. Ja. Nu krijgen we dus het volgende probleem. Uh, er zijn dus mensen en die zeggen, dit had jij niet moeten zeggen. En uh, een ander zegt, ja, maar ik vind dat die regel boven die regel gaat. Ja. Is het dan niet verstandig om toch maar een keer weer terug te gaan... en zeggen, welke regels hebben wij nu zelf gesteld... Over het seniorenconvent. Klopt. Daar hou ik me aan, want dat is denk ik in eerste instantie waar je in zit. Klopt. Ik heb hier een brief van het uh, VNG, die is uh, geschreven aan de minister van Binnenlandse Zaken. En daar vraagt in feite het BNG precies hetzelfde wat jij zegt. Geef eens duidelijkheid, want nu is het zo... Ja. dat die regel daarboven gaat. En dat is iets landelijks. Hè? Dus maar, dat Carl, is iets wat algemeen hoor. bekeken wordt. En dan afgezien dat ik me niet achter deze regels probeer te verschuilen. Want anders dan zeg je... Hey, ga maar, je Carl, nu zeggen, je mag dat wel zeggen. Maar als ik nu duidelijk antwoord geef over het punt lekken... Want dat is natuurlijk het punt waar het over gaat. Hoe kan ik nou lekken over iets wat uh, Han Cohen met mij deelt en met uh, Bob de Vries heeft gedeeld? Want wij tweeën, Bob de Vries en ik, waren degene waar Han Cohen alle overleg mee had. Hoe kunnen wij nou lekken uit iets wat Han al lang weet? Want hij is de betrokkenen. Dus Carl, uh, uh, vraag van mij geen juridische uitspraak, want ik heb hem niet. Uh... Het, het enige wat ik constateer is dat er dus een probleem zit. Wie gaat dit probleem oplossen? Want er is dus duidelijk een enorme controverse tussen een opvatting van het een en het ander. Ja, klopt. Hoe gaat dit? Is dit, nou, dit om even dat te De burgemeester te maken. heeft nu voorgelegd aan de uh, officier van justitie uh, dat uh, zij niet mij, maar alle. Uh, uh, fractievoorzitters ondervragen, want dat is nu het punt geworden. Dat is ook gepubliceerd. Ik denk dat je dat uh, gezien ja? hebt. Komt daar dus, dus een uitspraak over? Uh, dat weet ik niet. Ik weet niet of de, de officier van justitie, gezien wat ik net zei, deze taak wel op zich neemt. Dat ja. moet het, het ontvankelijk ontvankelijk verklaren? Ja. In eerste instantie. Exact. exact. En als daar zo'n misvatting is, zou die wel eens kunnen zeggen, ja, maar ik kan daar niets mee. Klopt. Dat... Oké, okay, dat zou mogelijk zijn. Dat zou zijn. mogelijk zijn, ja. Okay. Ja. Maar Stel dat er een uitspraak komt, dan neem ik aan dat iedereen zich dan vervolgens conformeert aan, dat, aan die uitspraak in de toekomst. We zitten nu nog even met het feit dat er dus verschil van opvatting is. Heeft dit ook te maken met het overleg met de commissaris van de Koningin? Wat volgende week dat is weer wat anders. Vinden? Is dit soort dingen niet aan de orde? Uh, weet We zijn... ik niet. Nee, niet de aanklachten die er geval. Nee, maar wij zijn vast de... niet de enige gemeente die uh, een probleem heeft met de interpretatie van een seniorenconvent. Nee, daar gaat het niet over. Nee. De, de twee dingen zijn apart. De aangifte gaat over lekken uit het seniorenconvent. En het gesprek met de commissaris van de koningin. Dat gaat over de hele procedure die de burgemeester heeft gevoerd... rondom de affaire Cohen, of hij dat wel juist heeft aangepakt. Ah, okay. He, dus dat is een andere zaak. Ja. De, eigenlijk over de rol van de burgemeester in dat gebeuren. Zit hij daar zelf bij? Nee. nee, nee, nee, nee. Dat lijkt mij, uh, als ik even zomaar uh, bedenk... Uh, dus het gaat over hem, maar hij zit er niet bij? Ja, ik heb geen verstand van. Hij, hij gaat dus... Uh, de, de fractievoorzitters die worden geraadpleegd, het seniorenconvent, dus de fractievoorzitters die worden geraadpleegd door de commissaris van de koningin. En ongetwijfeld zal de burgemeester ook geraadpleegd worden, maar niet gezamenlijk. Uh, op, op wiens initiatief is dit deze bijeenkomst? Op uh, initiatief van de oppositie en de commissaris van de koningin van de koning heeft toen gezegd, uh, ik nodig niet alleen de oppositie, maar elke fractievoorzitter uit. Oké. Okay. Wij zijn heel benieuwd, moet ik zeggen, dat naar gaat uitkomst spelen. Van dat hele verhaal ja. dan. Ja. Wij zijn ook heel nieuwsgierig naar de ja. officier van justitie, wat hij ervan gaat bakken. Maar oké, okay, goed, ja. dat loopt allemaal. Ja. Rest ons nog, uh, eigenlijk het belangrijkste punt zoals ik al zei, de nieuwe wethouder. Hoe staat het ermee? Hebben jullie überhaupt een shortlist? Wij weten. Nou, dat, dat is een beetje voorbij nog, Henny, om dat te, te kunnen zeggen. Het is net één uh, week oud om dan al rond te zijn. Dat is, uh, dat is wel heel erg kort. Uh, we, hebben, uh, we hebben gelukkig uh, mogelijkheden. We hadden een lijst en daar hebben we een aantal mensen van uh, geïnterviewd. En daar is de vorige keer dus Ted uh, Blesgraaf uh, uitgekomen. En ik moet je eerlijk zeggen, ik was heel erg blij en ik betreur het bijzonder dat uh, hij geen wethouder meer wil worden ja. van uh, Zandvoort. En, als ik even mag onderbreken. Een ja. van de dingen namelijk die uh, ik uit de media heb... is dat hem verweten zou zijn dat hij uh, van een andere partij... van een andere kleur zou zijn. Als ik dat even doortrek, dan betekent dat... dat ofwel jullie daarachter staan... en vervolgens binnen de OPZ gaan zoeken... of je doet het niet en dan krijg je weer hetzelfde verwijt... Als je weer naar buiten gaat, dus weer een andere politieke kleur... komt er weer hetzelfde verwijt, denk ik. Uh, dat weet ik niet. Het is zo dat de hele fractie was akkoord met deze keuze. Want dat is natuurlijk erg belangrijk... dat je gezamenlijk een kandidaat steunt bij je voordracht. En er is iemand van OPZ, die was daar niet mee eens. Omdat hij überhaupt de... de politieke kleur P van de A niet fijn vond. En die heeft uh, de wethouder, de kandidaat... Uh... Afgelopen zaterdag, vorige week, dermate geschoffeerd dat uh, Ted Blesgraaf zei... Ja, ik, kan ik, ik vind kritiek uit de oppositie niet leuk, maar daar kan ik mee leven. Maar als het uit de eigen wachtenbank komt, dan is dat voor mij dodelijk. En daar vind ik geen basis in. Naast alle andere dingen die ook daarvoor gebeurd zijn. Er waren, uh, hij heeft natuurlijk gezien dat er een, uh, een aanklacht uh, tegen mij was... Uh, dat er een aanklacht ingediend zou worden. Uh, en uh, dat vond hij al niet prettig, dat heb ik hem uitgelegd. Hij zegt, nou dat begrijp ik. Alleen is de mededeling van de burgemeester, daar staan geen namen bij. En hij heeft dat naderhand, hè, dat is pas een publicatie geweest... en daar heeft hij dat pas ingevuld dat het niet tegen een persoon ging... want daar heeft hij geen bewijzen voor. Maar het is door de pers, oftewel door de journalist van het Haarlems Dagblad... Uh, Dimitri Walbeek, is dat bijgevuld dat het omheen zou gaan. Ja. Nou, Dat is heel beschadigend natuurlijk. Okay. Het is uh, overigens, ik sta een beetje met mijn oren te klapperen, uh, dat er kritiek hier op is... op een verschillende ja. kleur. Ja. We hebben sinds ja. jaren... Ik dag was het, heel heel het is bijzonder maar, kinderachtig... Uh, ja, bijzonder. om daar kritiek op te gaan lezen. Bijzonder. Maar oké, okay, goed. En het was vanuit, hoor ik nu, de eigen, de eigen achterban. Het, ja. uh, het ja. moet mogelijk dat vind zijn. Dat is wel heel gênant. Ja, ja het is heel, heel gênant. gênant. Is het ook. Ik schaam okay. me ook diep om dat te moeten zeggen. Maar, want... Heel, onze hele fractie was heel dolblij. Ik moet zeggen, in de coalitie is hij ook met open armen ontvangen van... dat is iemand waarmee we kunnen samenwerken. Ja. He, wat die ook past. En dan gebeurt er zoiets. En dan op een dergelijke schofferende manier... Nou ja, dat, dat de zin van, van Ted helemaal over was. Hij zegt, ja, als het uit eigen kring komt, dan houdt het voor ja. mij op. Maar de het volgende gaat... die jullie dan in gedachten hebben... dan uh, krijgt dezelfde meneer en mevrouw, ik weet niet wat... die ja. krijgt natuurlijk weer hetzelfde... Uh, <kijf> nee, die, uh, die zal... die Informatie niet meer tot zich krijgen, want uh, daar gebeurt natuurlijk binnen de partij ook iets mee, dat is duidelijk. Goed, we gaan voor uh, vakkennis en niet ja. voor politieke kleur. Ja, en als ik dan even jouw vraag mag beantwoorden, uh, ja. dat is, uh, wij zijn uh, druk bezig met kandidaten. We hebben gelukkig een paar goede kandidaten uh, op het oog die ook ervaring hebben. Helaas komen die ook niet uit, uh, uit Zandvoort, maar hebben wel in de regio ervaring en uh, als, wethouder. als wethouder, wethouderservaring en uh, daar, uh, daar voeren we gesprekken mee en ik hoop dus uh, binnen niet al te lange tijd uh, te kunnen zeggen, nou, we hebben weer een kandidaat, dan moeten we we natuurlijk even afwachten, eer dat je met elkaar rond bent en alle dingen hebt besproken en men bereid is om in de arena van Zandvoort te stappen met al deze voorgaande ontwikkelingen je ontwikkeling zegt het, het keurige ja, arena <laughs> en uh, dat moeten we natuurlijk even afwachten maar ik heb daar goede hoop op en uh, ik hoop dus dat we, dat we binnen afzienbare tijd kunnen zeggen... we hebben weer een nieuwe kandidaat. Zou dat theoretisch kunnen, uh, zo uit kunnen pakken... dat er dan opnieuw portefeuilles worden verdeeld? Geen idee. Maar Ik theoretisch? Het zou kunnen natuurlijk. Kijk, want uh, dat had bij Ted Blesgraaf ook uh, gekund... de... Ja. de, de, de, de... Het uh, was niet een echt een RO-man. Dus, uh... Nee, dat was niet. Ja, alhoewel hij wel uh, samen ja, een beetje, met, uh, met een beetje. andere kandidaat RO heeft gedaan ja. uh, in Bloemendaal. Uh, heeft hij natuurlijk op andere vlakken nog veel meer ervaring. Ja. Okay. Maar uh, een aantal punten van de portefeuille van, uh, van Hancohen Cohen kon hij zonder meer overnemen. Dus dat, dat had geen probleem dus geweest. Dus dan hebben jullie ook weer de, de medewerking nodig van de andere wethouders om op een gegeven moment nou, te zeggen... Nou, gaan... niet alleen medewerking, maar bijvoorbeeld uh, uh, Gerard Kuipers. Die, die is nogal overgegaan beladen. Met, uh, dus in de verdeling van de portefeuilles daar, daar zit ook een onevenwichtigheid in. Die ja. zal uh, waarschijnlijk blij zijn als hij bepaalde dingen, ik denk aan bijvoorbeeld uh, verkeer en vervoer, die heeft hij al genoemd van, nou, daar, daar zou ik best over willen praten of dat uh, kan wisselen. Wij gaan uh, stoppen. Wij willen alleen nog even weten wanneer horen wij van jou de nieuwe wethouder? Wanneer? <laughs> Ik denk ergens tussen uh, 16 en 25 uh, november dat uh, we heel specifiek kunnen zijn. Je neemt een ruime marge hoor. <laughs> Uiteraard <eruit>, uh, Henny. <laughs> nou, we zijn benieuwd, want ik denk toch dat Zandvoort uh, zo langzamerhand uh, dit niet verdient. En verdient inderdaad om, om laat de stof nou eens neerdalen. Laat iedereen ja, denk... over zijn eigen schaduw heen springen. Ik denk en dat de brief nou eens doen waarvoor wij. Ik denk dat de brief van de burgers die na 13 mei vers, uh, verschenen is en in de Zandvoortse Courant. Die sfeer ademt waar we naartoe willen. Een sfeer van samenwerking. En ik moet je eerlijk zeggen, door alle gebeurtenissen zijn we eerder verder uit elkaar gekomen ja. dan bij elkaar. Nou, dat is en het dat beschamende. Ja. Het beschamende is dat wij opgeroepen hebben als stel burgers van jongens houd hiermee op. Ja. En toen werd het ja, zei iedereen, dat doen we en het werd alleen maar erger. Ja. Dus uh, vanaf nu graag alsjeblieft uh, een goede... We stoppen ermee, want wij gaan over naar Sinterklaas. Ja, maar we moeten nou zometeen. Nee, nee, nee, nee. We gaan even naar Nee, nee uh, Sinterklaas gaat uh, vanmiddag komen in het programma. Hoe heet dat ook alweer? <laughs> Zandvoort op zaterdag. Oké. Okay. Hé, hey, Karel, heel dan erg hebben, bedankt. Dan hebben we toch tien minuten vol gepraat, hè, Dom. <laughs> ja, de viel genoeg te bespreken. Ja, dat is zeker. Ook. Helaas wel. In ieder geval bedankt voor je komst. En Graag gedaan. Je Goed. New Orleans Syncopators. Dr. Jazz. Blue, man, and Dr. Jazz.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 guy that gets me fixed hello central give me dr j Hello, thanks for coming Dr. Jazz. Ja, New Orleans Peter, Dr. Jazz. En raad eens waar het over gaat in dit ja, laatste onderwerp: uh, het, uh, het, uh, Jazz? Zou, het zou zomaar denken? over jazz kunnen gaan. Ja. Uh, we hebben hier, uh, zoals net al gezegd, uh, twee ja derde van de jazzactiviteiten in Zandvoort aan tafel zitten. Uh, we hebben Jess in Zandvoort en we hebben Jess in het Juttertje, Oftewel Hans Rijmers en Ton Ariezen. We hebben net uh, geloot en Ton mag beginnen, want die uh, gaat vandaag wat doen. Ja, ik heb de langste. Ja. <lacht> nee, dat was geen loten. Oh, sorry, dat was geen loten. Zo blij dat ik mijn mond kan houden wanneer het moet. <lacht> nee, nee maar het is uh, het heel leuk en ik ben ook blij dat we hier met z'n tweeën mogen zitten. Dan kunnen we eens... Uh, Misschien is van gedachten wisselen over bepaalde dingen. Ja, dat is uniek he, dat is nog niet gebeurd. Nee, we hebben elkaar wel ontmoet. We zeggen elkaar ook altijd heel vriendelijk gedag. Want wij, er is niks tussen ons. Laat dat gezegd zijn. Nee, zeker niet. En uh, nou, het is gewoon leuk. En nodig, nou, denk ik, is aanvullend hè, dat ja. had je zelf wel vastgesteld. Ja, het, het verschil is naar de jazz in de krocht. En hier is dat in de krocht valt het onder cultuur. En mijn jazz valt onder commercieel. Ja. Dat is het, uh, technische, uh, het technische verschil. Verder is er geen verschil. Alle muzikanten zijn hetzelfde. Ik wou ze zeggen, spelen de nummers, dezelfde muziek. De nummers blijven toch ja. echt muziek. Hoe dan ook. Nee, en wij hebben vandaag uh, Jazzip. En dat is, uh, zoals ze noemen, uh, jonge jazz. Dansbaar. Heel swingend. Dus, uh, we hebben veel ruimte gecreëerd vanmiddag. En verwachten... Uh, een hoop, een hoop bezoek, of we verwachten dat het heel druk wordt. Jessup is goed aangeschreven en in de regio zeer bekend. Ja. Namen willen we noemen? Nou, de enige naam die ik echt. Oh nee, er zijn er twee die ik uit mijn hoofd weet: dat is JP Fischer. Daar heb ik nog mee gevoetbald bij Z75, dus dat is wel die enige dagen uh, terug. Herkenning bij Hans. Ja. Ja, ja. En uh, Tommy Tornado, dat is uh, de saxofonist. Dat zijn twee echt wereldartiesten, raksartiesten. Ja. Uh, heb je een idee van het repertoire? Je zegt dansbaar. Waar moet je dan in nee, ze, ze spelen echt alles wat in ze opkomt. Ik denk niet dat ze een briefje bij zich hebben van dit gaan we spelen vanavond. Dat zou wel als leidraad dienen. Is, maar... het, is het geïmproviseerd dan? Heel veel, ja. Ik ja, bedoel, die avond, de, de nummers die ze spelen... Ja, je hoort en af en toe roepen. We spelen uh, summertime... Uh, in Bes, ik noem maar wat, of in G, en dan, uh, dan gaan ze. Oké, okay. dus het is voor iedereen een verrassing het wat is er voor er, uh, Ja, uitkomt. altijd. Dezeb is uh, zeer het populair. Het het er altijd en... goed uit. Ja. Dus, uh, dat is een heel leuk uitgangspunt en veel anders dan ja. bij Hans. Ja, ja, zeker. Maar nou ja, beton, beginnen ze en eindigen ze gelijk. Ja. Jou ook. Dat bij ons ook. Ja. Ja. Dat is dan wel handig. dat ja, is wel het minste wat je mag verwachten van, van uh, professionele uh, uh, muzikanten. Ja, kijk, wat wij. Uh, we hebben gewoon gekozen voor een. Uh, al dertien al jaar geleden voor een andere manier. Ja, uh, het is een ander concept. Uh, ja, we, we willen het op, op de conceptmatige manier doen. En, en eigenlijk een beetje in de gedachte van... Uh, voor Ronnie Scott in, in Londen... van uh, zit houden bek, houden, bek houden en luisteren. D dat klinkt een beetje plat, maar daar komt het eigenlijk op neer. E en dat komt ook een beetje, denk ik... omdat uh, Erik Timmermans... die is natuurlijk ooit begonnen bij het, het Waben van hè, in de Stinkende Emmer. Ja. Uh, met uh, Johan Clement en Frits Landersbergen. Uh, de, de fantastische uh, muzikanten. Die op een gegeven moment... Uh, waren ze er helemaal klaar mee. Dat zij waren aan het spelen... En er was ongelooflijk veel lawaai en praten en noem maar op allemaal... ...dat het nog net niet zo was dat iemand naar de muziek kwam... ...of het een beetje zachter kon, want ze konden elkaar niet verstaan. <lacht> en, en ja, ja dat kan ik me goed voorstellen. Ja. Als je als muzikant... Uh, het zijn allemaal... Uh, het zijn allemaal conservatorium ja. opgeleiden. Ja, zomaar. En dan, dan, dan is dat toch vaak... Ja, dat hoeft niet altijd, maar... Denken er vaak wat anders over. En toen zijn ze op zoek gegaan naar een andere locatie. En dat is toen de krocht geworden. Maar die insteek, die is wel hetzelfde gebleven. Ja. Even terug een omweggetje naar Ton. Ja. Hoe zit dat bij jou? Want nou jouw de, omgeving bij is Bij mij anders. is het eigenlijk net andersom. Ja. Want dat is begonnen ja. natuurlijk in café Oomstee toen nog. En ja. daar moet je, heb ik al eens eerder verteld, door de band heen om naar het toilet te gaan. Dus het contact met, met de band is wel heel nauw. En bij mij in de café wordt er gepraat. Het is nog eenmaal zo, dat kan je niet verbieden. Maar de muziek moet zo op het zweepend zijn dat ze mee gaan zingen. Dat is de achterliggende gedachte. En dat is het verschil tussen concertmatig jazz doen. En bij mij, zoals wij het doen, beleef je het meer. Me, meer in beweging. En in de krocht beleef je het veel meer met je, met je hoofd en met je oren. Ja, kan je mee, nee, dat mee zo. Nee, dat is zo. Uh, daarom... Uh, is het ook altijd een uh, uh, lastig om de. Uh, uh, kijk, de muzikanten uh, spelen hier op de toppen van hun kunnen. Ja. Want het is doodstil. Dus je hoort alles. En als er maakt, maar iets ja. verkeerd is, dan horen ze dat. De akoestiek ja. is daarom ook zo ongelooflijk belangrijk. Ja. En de akoestiek in de krocht hier is fantastisch. Ja. Het kan, kan me niet schelen wat ze aan de krocht doen, maar met de handen mo moeten ze van de zaal afblijven. Het is de verwarming die, die is... op dit moment een beetje stuk ja, is met de akoestiek, ja, ja, ja. niet hoor. Oké, okay, daar hebben we gaan last van. Als, als er een hoop mensen zijn, wordt het vanzelf warm. Maar het is, het is een andere manier van, van muziek maken. Ja, en, en We hebben natuurlijk een prachtig programma morgen met Greetje Kouveld. Uh, ze is voor de laatste keer uh, in Zandvoort geweest in 2010. Op het jazzfestival toen. Met Jammer nu. En in 2009 was ze in de krocht, dus dat is toch ook alweer vijf jaar geleden. En het is natuurlijk wel een icoon. Absoluut. En we proberen toch wel iedere keer iets te doen wat nog niet gedaan is. We hebben geen pianist deze keer. Peter Niewerf, gitaar. Joost, waarschijnlijk slagwerk. En uh, Erik Timmermans, uh, dan, het, uh, dan het slagwerk. Het Peter. Uh, Peter Niewerf daar heeft zij vroeger al mee, uh, mee gespeeld. Toen ze nog de concert in de Waag had. Met uh, Ruud Brink, uh, uh, tenor. Nou, de, helaas uh, veel te vroeg overleden. Ja. En toen is ze veel gaan samenspelen met Jam nu. Dus met, met uh, bariton en saxofonist. En fantastisch dat ze er morgen is. Ja. Heel blij. Heel, heel En het je wordt al druk. Niet met de Ramblers heel vroeg. Nee, nee. nee, nee wat wel, Nee, meneer wat de Grebbe. Uh, nee. Greetje Kouwveld horen bij de Skymasters. Skymasters. Ja. En ja. Janie Bron horen ja. bij de, de Ramblers. Met ja. Marcel ja. Tielemans. Ja. ja. En Karel ja. van der Velde. En. Uh, Greetje uh, Gretje Kouveld waren de sadder de zangeres bij de Skymasters vroeger. Ja, ja, je hebt gelijk. Wat een nostalgie, hè? Heerlijk. <laughs> ja, maar het was natuurlijk wel de muziek die we gespeeld hebben. Het was natuurlijk ja. de, de top van de, van de Nederlandse muzikanten wat aanspeelde. En dat was niet noodzakelijkerwijs jazz. Mm, nee, maar ze werden, wel, wel. Ja, ze werden natuurlijk wel beïnvloed. L2S, uh, het hing ja, wel, wel naartoe. Ja, maar ze, ja, werden, ze werden beïnvloed door de door Amerikaanse big bands. Big hè, bands toen ja. de tijd. Ja. Hè, van Count Basie, Duke Ellington en noem maar op allemaal. En, en, maar goed, de, de Ramblers speelde ook... Uh, uh, Loesje is het meisje van de drummen van de band. Hè? Ja. Dus daar werd ook gewoon Nederlands uh, gespeeld. Dus niks mis mee. Dat heet ook geen jazz. Yes, he? yes. nee, Ton uh, is nee. de eerste. Uh, dat is dus... Uh, hoe, hoe laat begint dat, Ton? Het begint Vondag? om vier uur. Om vier uur? Dan gaat, uh, gaat het nou door ja, tot zeven uur, half Je kan niet acht. zeggen de zaal gaat open, want hij is de hele dag nee, open. Nee, de, de zaal dus is om twee uur al open. <laughs> dus, uh, ja. Ja. Uh, om vier uur kun je terecht daar... Uh, het is een hapje eten en muziek luisteren. Andersom, muziek luisteren en een hapje eten. Dat is de bedoeling. Oké, okay, uh, zo zal even de prioriteiten stellen. Ja, ja, ja. Daar ben ik met je eens. Ja, nee, de, de opzet is zo dat je een bekendheid creëert in Talassa En dat daar ja. mensen zijn, het is hier zo leuk, we blijven hier eten. Ja, ja. Op, die, op die manier is het ook vol te houden. Anders, ja. anders is jazz gewoon alleen commercieel. Gewoon te duur. Ja. Kost gewoon, het is niet te duur, maar het kost gewoon te veel geld. Jammer, ja, de politiek is weg, anders zou ik zeggen: gratis parkeren zou ook wel fijn geweest zijn. Maar... Ja, dat, hoeft nou, niet te... dat, is, dat zijn dingen, daar moet je niet eens over willen praten. Ja, ja, uh... Oké. Okay. Goed. Maar bij ons is het, is het in die zin: het, het is gratis, dus nou, er moet wat meer geconsumeerd worden, dat is het enige. Ja, okay. Althans, dat is de achterliggende <laughs> gedachte. Hans is morgen. Ja. Morgen, ja de krocht. Hoe laat? Half, drie, half drie beginnen we en ik zou iedereen die dit hoort willen vragen om uh, niet weer uh, als gebruikelijk uh, in het dorp om uh, half drie naar binnen te lopen. Want ik zit iedere keer weer met bij elkaar geknepen billen van jongens kom op nou. Het maar kom nou wat. Ja maar dat is, dat is zo misplaatst. Doe dat nou niet. Uh, uh, Liever om twee uur. Ja want het wordt gewoon druk. Ja. Uh, we hebben tachtig uh, reserveringen. Uh, en mooi. als de... Ja, uh, kijk, ze spelen niet op het podium, maar in de zaal. Dan is de akoestiek, akoestiek het beste. Dan kun je maximaal 160 man kwijt. Dus ja. ik, ik, ik hoop nog steeds dat ik een keer buiten moet gaan staan om half drie. Van, vol. Ja, je mag er niet meer in. Dat ja, is ik, jouw wens. He, ja, dat, ja <lacht> daar kan ik niet op wachten tot dat de een keer gebeurt. Ja. Uh, maar dus kom, kom in vredesnaam een beetje op tijd. Dan maak je het jezelf ook makkelijker. Ja. Dus dat, dat hoop ik van harte. Want half drie is het gewoon beginnen. Ton. Wil graag aan ja. de strandafgang staan en mensen tegenaan ja. Ja. Ja. Ja. ja, In dat moment wil ja. je ook nou, nog mee. Maken. In, in die zin ook aan, aan ruimte geen gebrek, want als, dat, ah, als de deuren de opengaan ja. is er, en het strand zuiden, we plakken er zo een tent aan. Dat ja. is, uh, al die wensen, ja. Don, al die wensen van die zandvoerders. Nou, we hebben er ook nog wel een paar. Aan de, aan de andere kant <laughs> moet ik zeggen dat uh, als ik jullie zo behoor, door, hoort door de, jou zeker Hans, door de jaren heen en Ton ook in Oomsteen en nu, heb je aan, aan belangstelling. Uh, niet echt gebrek. Nou ja, nou, je zou meer mensen kunnen goed. hebben, maar... Ja, het, het, het probleem... We, we zitten hier in een dorp met 16.000 man. Ik bedoel, je kan het niet vergelijken... met Amsterdam of Haarlem. Nee. Nee. En, nee, dat... en daar moeten we het dan maar mee doen. Ja, en natuurlijk komen anders. de mensen uit de regio... Hè, we, we... Als je ziet wat er iedere maand weggaat naar de pers, uh, uh, is dat enorm. Als je ziet wat er van overblijft, wat er geschreven wordt, het ja. is niet de moeite. Nee. Het blijft een probleem. Ja. Okay. Maar goed, we blijven er wel aan werken. We vinden het leuk en uh, Helemaal goed. dat is het. Heren, ja. wij moeten stoppen. Het programma okay. is uh, bijna nou. ten Ik einde. jullie allebei heel Dank heel voor de uitnodiging. Succes. Jullie bedankt Veel voor het graag uitleggen. Goed, oké, okay. nou wij gaan, uh, gaan door. We een paar uh, agendapunten. Ja, we hebben nog een paar agendapunten. En dan uh, hebben we in het Zandvloedse Tot 9 november nog Villa Kakelbond. Ja. Uh, een bonte verzameling van kunstwerk van Zandvoorters. Ja. Moeite waard om te komen kijken, die duurt nog tot 9 november. En net al even genoemd natuurlijk de jazz in Zandvoort met Greetje Kouwveld. Theater De Krocht, aanvang half drie, ietsje eerder komen alsjeblieft. Ja, en vandaag uh, zoals Ton toelichtte in het juttertje. Yes, Yes, hey. Dan hebben we nog een tweedehands kledingmarkt in uh, restaurant App Vloed. Dus het voormalige Amsterdam Beach Hotel. Die begint om 12 uur. Ja, op daar 12. We nu uh, nog naartoe. Nog naartoe. En uh, nou, daar gaan we wel een, een eind weg. Hè. 12 november, die zondag meenemen. De filmclub van uh, Simon van Kolm. Uh, in Circus Zandvoort om uh, half acht. Film. Ja. En dan 14 november kunst, uh, kunst zonder Grenzen, waar we het al even over hebben gehad. Goed. Bedankt voor het luisteren naar ons. De redactie was in handen van Gert van Kuik, Yvonne Roosendaal... eindredactie Gerry Rutte. De techniek en de regie werd gedaan door Daniel Lefferts. De gastvrouw was Yvonne Roosendaal... Presentatie, Handy van de Leden en Don de Greber. We wensen u een prettig weekend uh, en uh, wij gaan eruit uh, met 10cc Nothing Low.